4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Bij het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi in Tripoli wordt nog steeds fel gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Volgens verschillende bronnen zijn de opstandelingen de afgelopen uren opgerukt naar de poorten van het gebouwencomplex. Vanuit de gebouwen zouden granaten zijn afgevuurd en ook wordt er door sluipschutters geschoten. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De NAVO ondersteunt de opstandelingen maar is niet van plan om Gaddafi zelf uit te schakelen. Volgens een woordvoerder is hij geen doelwit. Het is niet duidelijk hoeveel wijken van Tripoli nu in, in handen zijn van de opstandelingen. Maar Gaddafi voert een verloren strijd, zegt de NAVO. What's clear to everybody is that Gaddafi is history, and the sooner he realizes it, the better. The remnants of the regime are desperate. They may be trying to fight back here and there, but they're fighting a losing battle. Finland is bereid om de overeenkomst met Griekenland aan te passen als andere eurolanden dat willen. Dat heeft de Finse premier Katainen gezegd in een interview. Wel blijven de Vinnen in ruil voor steun een onderpand van Griekenland eisen, maar dat moet dan op een andere manier. De Finse premier reageert hiermee op de ophef in Nederland... over het onderpand voor Finland. Economieverslaggever Eva Wiesing. Als Finland geen onderpand krijgt, dan zal Finland niet meedoen... met het nieuwe steunpakket van 159 miljard aan Griekenland. En dan dreigt dus dat hele steunpakket niet door te gaan. Dus is het cruciaal dat Finland toch op een of andere manier... tegemoet gekomen wordt. Ook Hongarije, Slovenië en Slowakije zijn kritisch... over de fins griekse deal... Volgens het Griekse ministerie van Financiën wordt deze week nog een oplossing gezocht om het nieuwe noodpakket toch mogelijk te maken. Spanje gaat een schuldenlimiet opnemen in de grondwet. De maatregel moet helpen het begrotingstekort terug te dringen. De regering en de oppositie zijn het daarover eens geworden. De Spanjaarden komen er met de maatregel tegemoet aan de wens van de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Zij werden het er vorige week over eens dat alle 17 landen in de eurozone afspraken moeten maken over het beperken van de staatsschuld. Het begrotingstekort bedroeg in Spanje vorig jaar ruim 9 procent en dat moet 6 procent worden. Minister Schultz van Hagen voelt er wel voor vrachtwagens vaker te verbieden om in te halen. Maar ze ziet weinig in een algemeen inhaalverbod op snelwegen zoals de VVD voorstelt. VVD-Kamerlid Abdrood denkt dat het goed is voor de doorstroming en de veiligheid... als vrachtwagens helemaal niet mogen inhalen. Schulds is in principe voor maatregelen die de doorstroming bevorderen. Ik denk dat het heel goed is om het inhaalverbod te verruimen. Op dit moment zijn er bij alle 2x2 wegen uh, is er in het verleden gekeken wel of niet. De helft heeft ongeveer een inhaalverbod. Nou, misschien zijn er meer wegen waarbij dat moet plaatsvinden. Maar als je het al hebt overwegen met uh, drie, vier, vijf banen... Ja, dan is dat helemaal niet nodig, want er geldt eigenlijk al een soort inhaalverbod. Ook in de Tweede Kamer reageren veel partijen positief op verruiming van het inhaalverbod. Maar voor een algemeen inhaalverbod zijn behalve de VVD tot nu toe alleen de PvdA en GroenLinks. Behalve voor een inhaalverbod pleit de VVD ook voor invoering van een minimumsnelheid op snelwegen... van 70 km per uur voor alle auto's. Het weer, opklaringen, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Later op de avond verdwijnen de buien. Morgen is het bewolkt en valt af en toe een bui. In Limburg mogelijk ook met de onweer. Maximaal rond 23 graden. De dagen daarna weer meer regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staan in totaal zes files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij de afrit Bunschoten, twee kilometer... A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete 4 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam voor Kleinpolderplein 2. Verder is het druk aan de zuidkant van Rotterdam. De file begint op de N15 vanaf de Maasvlakte bij Spijkenisse eerst 3 kilometer. En verderop komt u ook nog in de file bij de Havens. En op de A20 tot slot dus ook bij Rotterdam van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam.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 Daar beantwoorden wij bovendien iedere dag de 10 meest gestelde vragen. Ook die van u. Wij zijn Robeco, die investment engineers. 60 jaar Oranje op televisie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En gij, Maxima Zoregieta, wat is daarop uw antwoord? Ja. Kijk vanavond, 10 voor half 11, NOS Nederland 1.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 Opnieuw welkom bij Villa VPRO. Het is vijf over vier op dinsdag. En dat betekent tijd voor ons eigen politieke vragenuurtje. Het is reces, dat is waar. Maar vragen zijn er altijd en wij hopen ook antwoorden. En politiek ook. En politiek ook, zo is dat. Vanwege het reces zitten we wel enigszins verdeeld over het land. Onze beide um, parlementair verslaggevers, Dominique van der Heijden en Joost Vullings, beide van de NOS, zitten in Den Haag. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag, we zijn er. Heel mooi. En als het goed is, zit in de studio in Limburg partij van de Kamerlid Frans Timmermans. Dat klopt. Het Hallo. klopt. Heel goed. Hallo. Meneer Timmermans, laten we even beginnen met actualiteit. Dat is natuurlijk Libië. Um, u, u bent vanaf het begin uh, ongelooflijk voorstander geweest van zware internationale druk. Ook ja. een, een grote rol van de NAVO. Uh -huh. uh, uh, uh, uh, uh, ja, het moet u goed doen wat u nu ziet, vechten is nooit leuk... maar ik kan me voorstellen dat u enigszins uh, verheugd bent over de ontwikkelingen. Nou ja, de Libiërs bevrijden zich van een vrede dictator... die dat land veertig jaar lang in een wurgrip heeft gehouden. En ja, daar kun je niet anders dan blij over zijn. Uh, ja, de euforie die schijnt een beetje aan het uit te doven aan het zijn. Uh, na afhankelijke successen valt er toch een tikje tegen. Berichten allerlei uh, correspondenten. ja. Uh, maar één ding heb ik geleerd in de afgelopen zes maanden over Libië. Iedere voorspelling gaat er mist in. Ja. Uh, omdat we het land gewoon niet goed genoeg kennen. Uh, en er is zo ontzettend... Ik probeer ook al dagen via alle contacten die ik heb... de mensen te bereiken die het meest over Libië weten. En zelfs de mensen die zeggen er heel van, veel van te weten... zeggen nu ja, we weten ook niet precies wat er aan de gang is. Dus... Dus een van de resultaten van 40 jaar dictatuur... is dat het uh, ja, voor het buitenstaanders erg moeilijk te peilen is. Maar het lijkt mij wel evident... dat uh, de dagen van uh, Gaddafi echt wel geteld zijn nu. Ja. Het is uh, misschien inderdaad niet duidelijk... Uh, uh, hoe, hoe het zich nu verder allemaal gaat ontwikkelen... maar inmiddels is het voor heel moment wel duidelijk... wat er moet gaan gebeuren op het moment dat hij weg is. De internationale gemeenschap ja. steun moet gaan geven... Aan, aan de wederopbouw van Libië... maar dan tot een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat. Ja, ja. En dat uh, Europa daarbij toch ook een rol moet spelen? In welke vorm dan ook? Daar bent ja. u het ongetwijfeld ook mee eens. Ja, nou, de eerste dagen zullen enorm spannend worden. Omdat uh, zolang men één gemeenschappelijke vijand heeft... Uh, is die interimraad wel uh, verenigd in de strijd uh, tegen Gaddafi. Maar als hij wegvalt, ja, dan komen ook alle onderlinge <tus> verschillen... weer aan de oppervlakte. En die waren al niet gering. Hè? De, de dood van die generaal Younis uh, heeft al geleid tot... Uh, felle reacties van, van zijn clan, die, uh, de die heette die... die dan ook ook weer uh, boos zijn op de rest van de raad dat ze die Unis zomaar gedood hebben. Dus ja, we moeten oppassen dat niet in de eerste dagen na de val van Gaddafi meteen weer strijd uitbreekt tussen die anderen. En uh, dan, uh, dan, dan is de mogelijkheid van burgeroorlog zelfs aanwezig. Dus voor Libië zelf en voor de internationale gemeenschap... worden het een paar hele spannende weken. Ja, even nog een klein dingetje hierover. Dominique van der Heijden, als de gevechten achter de rug zijn... en er is een nieuwe fase ingetreden... krijgen we dan de knee-jerk reflex in Den Haag... dat we daar een debat over gaan houden? Jeetje. <laughs> nou, dat, dat kan wel gebeuren, maar het lijkt me in dit geval... niet zo heel erg logisch. Nee. Maar het gebeurt toch wel vaker. Nou ja, er, dat er zal geëvolueerd over... worden hoe uh, de NAVO heeft geopereerd en wat de rol van Nederland daarbij was. Dat neem ik wel aan. Maar ik denk dat Frans Timmermans daar een beter antwoord op kan geven of hij ja. een debat wil. Nou, even dan ook, toch over die NAVO-rol van uh, Timmermans. Want kijk, uh, uh, het heeft er alle schijn van dat ze voorkomen terecht, volgens mij, buiten hun mandaat zijn getreden. Maar dit is nu goed afgelopen, vooralsnog. Uh, maar je kunt je afvragen, is het wel verstandig om überhaupt mandaten af te spreken... als je toch moet doen wat je moet doen? Ik doel ook bijvoorbeeld op uh, uh, uh, uh, troepen aan de grond en zo, hè, die special forces. Um, vraagt u dat aan mij? Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, ik vind uh, dat de NAVO zich niet geheel aan het mandaat heeft gehouden. Nederland binnen de NAVO overigens wel, maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid voor wat de NAVO als geheel heeft uh, gedaan. Maar zonder dat mandaat weet ik ook niet uh, wat er nog veel meer uh, gebeurd uh, zou zijn. Dus ja, ja. uiteindelijk uh, telt het resultaat in dit soort zaken. Ja, dat klinkt wat, wat hard, uh, maar ja. zo is de internationale politiek nu eenmaal. En als het resultaat is dat uh, Gaddafi weg is en dat er een kans is... op een uh, democratische rechtsstatelijke ontwikkeling in uh, Libië... dan is het een geslaagde missie. Ja, oké. Okay, nou, we wachten verder tot het stof opgetrokken is... Uh, of daar nog verder iets over te zeggen valt. We gaan naar de brief van minister Jan Kees de Jager van Financiën... over de Finland-deal met uh, Griekenland. Iedereen die heeft dat gevolg hoeft niet verder uit te leggen. Joost Vullings, uh, volgens de meeste partijen... alle partijen behalve de SP, is hiermee mist... Weggenomen, het is helder, er is geen deal en er komt geen deal. Punt. Is het hiermee ook echt van de baan volg, volgens jou? Nou ja, ik bedoel, dit, dit, hier gaat nog wel veel over gesproken worden. Kijk, de Finnen en de Grieken zeggen wel een deal te hebben en hij is nog niet goedgekeurd door de, de 17 of de 16 overige uh, euro-landen. Uh, nou, daarvan zegt Nederland van die goedkeuring komt er niet. Nou, ik geloof dat dat nu ook in Finland is doorgedrongen, want de, de Finse premier heeft uh, laten weten dat hij bereid is de deal aan te passen zonder ja. daarover weer details te geven. Ja. ja, dan moeten we dat dan weer afwachten hoe ja. dat veranderd gaat worden en of dat dan wel uh, acceptabel is uh, voor Nederland. Maar ik denk het niet, want bedoel, Rutte heeft gewoon toch heel duidelijk gezegd: alles wat de Finnen krijgen, willen wij ook. En dat is eigenlijk gewoon niet houdbaar voor de, voor de Grieken. Dus het blijft een heel moeilijk, uh, moeilijk punt. Ja. Maar dat, dat is inderdaad een moeilijk inhoudelijk punt. Maar is eigenlijk hiermee de kous af... als het gaat over de onduidelijkheden en de vaagheden... en de mooi praterij, zoals sommigen dat noemen, van het kabinet? Is er eindelijk duidelijkheid en kunnen we nu weer... met het kabinet over tot de orde van de dag, Dominique van Heijden? Nou, er wordt nog een paar weken... wordt er nog flink onderhandeld in Brussel... over de hele invulling van het pakket. Het is nog maar een heel klein onderdeeltje daarvan, hè? Die, die Grieks-Finse deal. Het is wel een beetje een... Uh, een, een uh, onoplosbare puzzel, omdat die Vinnen wat willen en ook wat toegezegd hebben gekregen, het nu niet kunnen krijgen. Maar dat is nog lang niet alles. Er moet, er, er moet nog van alles worden uitonderhandeld... over uh, hoeveel de banken dan nou gaan bijdragen. Het IMF, uh, de verschillende landen onderling. Het is één uh, grote, uh, onder, on, grote onderhandelingspuzzel. En dat wordt de komende drie weken, wordt dat of twee tot drie weken... Moet dat, uh, moet dat tot stand komen, dat hele akkoord. En dan komt het weer terug in de Kamer. En de partijen in de Tweede Kamer hebben nu gezegd... Uh, laten we dat nu maar eerst eens even afwachten... Uh, en dan komt, er, komt de discussie weer terug in de Tweede Kamer. Dus als je nou... Maar dan, dan krijg ik ineens een heel ander beeld, naar nou je dat zo zegt, Dominique. Want uh, we hebben het over één onderdeel. Er is een gigantische mist ontstaan. Tot twee keer toe Kamerleden terug van recess, van de vakantie. Maar we krijgen nog een heel pakket met hele ingewikkelde dingen... Ja. die je enorm kan verkloten. En waardoor je <lacht> weer politieke ellende krijgt. Ja, het is, het is, het is een onontgonnen terrein, ook uh, voor, voor in heel Europa, dit, dit verhaal. Uh, geen van de landen heeft ooit zoiets uh, aan, aan de hand gehad. Natuurlijk hebben we, hebben we wel al pakketten voor andere landen. Uh, Portugal, Ierland en zo. Maar dit is, uh, heeft een enorme omvang gekregen. En moet allemaal nog uitonderhandeld worden. Meneer Timmermans, als we dit zo horen, wat er allemaal nog staat te gebeuren. Is het dan niet ontzettend aardig van minister De Jager... en moeten de Kamerleden dat niet met beide handen aangrijpen? Dat hij zegt, weet je wat, er komt nog zoveel op ons af... ik ga jullie elke week vertrouwelijk informeren... en dan zijn jullie goed op de hoogte. Ja, Het vervelende woordje in uw uh, zin is vertrouwelijk. Uh, dat betekent namelijk dat uh, weliswaar de Kamerleden van alles te horen krijgen... maar ze er verder niks meer kunnen doen. Uh, daar heb je dus niks aan als Kamerlid. Uh, je moet ook uh, in het openbaar daarover kunnen praten... Uh, dat is het werk van uh, de volksvertegenwoordiger. Maar er komt nog één ding bij. Deze crisis is een crisis van vertrouwen. Uh, men vertrouwt elkaar niet meer. Men vertrouwt, he, de banken vertrouwen niet dat de overheden... die bedoeld zijn om die banken te redden, dat ook kunnen doen. Die, die zijn bang dat die overheden zelf kopje ondergaan. De burgers vertrouwen niet meer dat politici in staat zijn dit op te lossen. Uh, bedrijven vertrouwen er niet meer op dat ze aan krediet kunnen komen. En, en dat is een enorm diepe crisis. En dat herstel je alleen maar als er weer vertrouwen komt... En dat doe je door openbaar volledig verantwoording af te leggen over wat je doet. En wat we nu in Europa zien is, is gemodder. Omdat men zeg maar, de, de spelregels van de diplomatie... Eh, dat heeft altijd ook te maken met een zekere vorm van vaagheid. Hè. Dat heet dan in de diplomatie constructieve ambiguïteit. Hè. Je, laat, uh, je laat afspraken zo vaag dat iedereen ze naar zich toe kan uh, redeneren. Dat kan je in de diplomatie doen, maar dat kan je dus niet doen als het om centen gaat. Mm. En daar is het dus misgegaan in Europa. De Finnen kregen een... Een gebaar, maar hebben dat natuurlijk maximaal uitgelegd, waardoor er uh, het hele deal, de hele deal uh, op springen staat. En maar dat is het kan Europa da zich niet permitteren. Is het wat, wat meneer Timmermans schetst, uh, Joost? Is het daar ook misgegaan tussen kabinet en oppositie en Kamer, die vaagheid? En uh, er maar zoveel mogelijk omheen draaien en niet daadwerkelijk zeggen waar het op staat? Ja, daar is het zeker misgegaan. Het kabinet eh, heeft sowieso is misgegaan omdat Rutte al toen het deal werd gesloten... een uitleg gaf eh, die al niet klopte over de bedragen. Bewust of onbewust is dat gebeurd. Nou, dat, dat creëerde al veel mist. Maar je ziet constant dat het kabinet niet het achterste van, van zijn tong laat zien. In het debat over die bedragen heeft hij het even gehad over de positie... hetgeen Finland had bedongen. Maar als je dat dus terugleest in de handelingen... is dat een buitengewoon vage zin. En dan zegt hij vrijdag op zijn persconferentie... ik heb het keurig gemeld in het debat van woensdag. Maar ja, het is weer heel erg vaag uitgelegd. En je ziet het ook in de discussie over... ja, als er straffen worden uitgedeeld aan landen... is dat dan het overdragen van soevereiniteit... Natuurlijk is het dat. Maar Rutte zegt, dat is het niet. En zo draaien ze constant om moeilijke punten maar even, heen. Even over die, die vertrouwelijkheid. Um, waar, het, waar het nu om gaat in het verkeer tussen de minister van Financiën... en de Tweede Kamer. Dat is informatie dat gaat over de onderhandelingspositie van Nederland. Wat mm -hmm. is de inzet van Nederland bij he, de invulling van het hele pakket? En er zit ook informatie in over andere landen. Die mag Nederland niet eens vrijgeven. Dus de consequentie zal zijn, als de Kamer dat niet wil... nu vertrouwelijk elke week geïnformeerd worden... dan horen ze dus pas aan het eind van het liedje Wat het geworden is... En dat heeft natuurlijk ook een bepaald risico in zich. Ja. Maar t, t, t, wat moet je dan van het volgende denken? Mevrouw Desintje Hamming, zij is voorzitter van de Commissie van Financiën. Die begrijpt de bezwaren van de leden over die vertrouwelijkheid. Maar die gaat een manier bedenken hoe de Kamer dan wel zonder dat bezwaar geïnformeerd kan worden. Maar je doet iets vertrouwelijk of je doet iets openbaar. Daar zit toch niet zoveel tussen? Nou ja, ik denk dat zij. Ik heb er even gesproken. Wat zij ze eigenlijk zegt, is ze wil gaan onderzoeken of je, of je een soort van standaard kan vinden van alleen die informatie. Informatie, dat soort informatie blijft dan vertrouwelijk. En andere informatie is eigenlijk altijd openbaar. En wat het kabinet nu voorstelde was alleen maar vertrouwelijk informeren... Hmm. omdat het over die, die eurocrisis gaat en beursgevoelige informatie, ja, ja, ja, ja. et cetera. Dat gaat de Kamer ook veel te ver. Maar je kan misschien, denkt zij, nog wel een tussenweg vinden. U Niet nu in hoor. Ik heb inmiddels ook wel, ja. uh, wel een tijdje ervaring met dit soort zaken. En ik weet hoe het werkt. Uh, als je... Uh, het, een kabinet, uh, ongeacht de samenstelling... een vinger geeft op dat punt en zegt... je mag een deel vertrouwelijk... Uh, informeren, dan zal men zoveel mogelijk onder het kopje vertrouwelijk informeren en daarmee de, de speelruimte voor de Kamer gaan beperken. Ja. Uh, dat, is zoals, dat is nu eenmaal het eeuwenoude spel tussen, tussen regering en kabinet. Maar hier en is dan parlement. dus geen oplossing moet... voor meneer Timmermans als het echt om gevoelige nou, informatie ik gaat. Ik, ik denk dat je die gevoelige informatie, ik denk dat dat een afweging is uh, die de minister van Financiën iedere keer zal moeten maken en waar hij achteraf verantwoording uh, voor af zal uh, moeten leggen. Mm -hmm. De Kamer moet overigens ook niet uh, aan de neiging toegeven om zelf op de stoel van de minister van Financiën te willen gaan zitten. Ik begrijp die neiging wel als de minister van Financiën bokken schiet. Maar de rollen zijn nu eenmaal zo verdeeld dat hij op de bok zit... en wij controleren of hij dat goed doet of niet. Je zit ja. natuurlijk hier ook met de eigenaardige omstandigheid... dat de gedoogpartner, de PVV, niet meedoet in het ja. eurodossier. Dus het kabinet is afhankelijk van een paar oppositiepartijen... PvdA, D66 en GroenLinks... En dat is, geeft natuurlijk ook die neiging om ze wel uh, mee te nemen in dat hele proces om niet achteraf uh, voor verrassingen te komen staan. Dus daar zit denk ik wel wat in. Maar meneer Timmermans, die voelt er dus toch niks voor. Blijkbaar. Nou ja, maar je, we, we, ja. Weet u, je hebt, je hebt ook. Uh, wat mij ook irriteert, is dat, dat Rutte natuurlijk probeert van twee walletjes te eten. Hè? Hij probeert. Uh, uh, Wilders voortdurend over zijn bol te aaien... en hij probeert ook de oppositie aan zijn kant te krijgen... om hem uh, te steunen met zijn uh, plannen. En ik vind ook dat, dat Rut een keer uh, kleur zal moeten bekennen. Hij zal gewoon moeten zeggen uh, tegen uh, meneer Wilders... Uh, Nederland, Nederland teruggeven aan de Nederlanders... Uh, die wegloopt via Brussel. Uh, en uh, dat zullen we zo moeten doen. Uh, we zullen niet... Uh, uh, het pad op moeten gaan dat u voorstelt... want dat uh, brengt alleen maar ellende met zich mee. Ja. Dat mag de premier wel eens wat duidelijker uitspreken, vind ik. Uh, Joost, uh, hadden, uh, uh, uh, Dominique zei het zo pas al... over dat hele pakket wat nog besproken moet gaan worden in de Kamer. Daar kom je dat hele mechanisme van uh, kabinet en gedoogpartij PVV... en hoe dat wringt en kraakt, dat kom je dan... 12.000 keer nog tegen de komende tijd. Ja, dat, dat wordt misschien wel het thema van het komende jaar. Want die hele discussie rond de euro... die, die is met het uitonderhandelen uit van het pakket... en het debat daarover is, is echt niet klaar. En dat komt iedere keer terug, die spanning. En ik ben ook benieuwd hoe zowel het kabinet als de oppositiepartijen... als de PVV daarmee zullen omgaan. Ja. Want het is gewoon best lastig. Je ziet dus nu dat ook de oppositiepartijen... proberen Wilders verantwoordelijk te maken. He, de nieuwe slogan die je ziet terugkeren is van... Uh, u bent er wel tegen, maar u verbindt er geen consequenties aan. Dus u bent eigenlijk verantwoordelijk voor dit beleid. Ja. Zo proberen ze Wilders toch zeggen, erbij te trekken. Nou, de kiezer te willen zeggen van ja, hij roept wel heel stoer... maar eigenlijk is hij er ook verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dus nou, het, is een heel, het, nou, het wordt heel boeiend, het wordt het van dit jaar. En los, los van, die, van die crisis is, er, is het ook nou zo dat je ziet alle economische signalen in één keer hierdoor allemaal op rood schieten. Ja. Dus wat dit ook nog eens betekent voor de, voor de overheidsfinanciën en eventueel extra bezuinigingen, dat, dat kan het nog extra spannend worden. 18 miljard bedoel ik? Ja, bedoel, uh, vooralsnog is het niet zover, maar uh, ja als de economie echt in, een, in de, de dubbele dip, zoals het heet, belandt, dan kan het hier ja. nog heel spannend worden. Uh, premier Rutte heeft al gezegd dat hij niet uitsluit dat er nog meer bezuinigingen nodig zijn. Mm -hmm. En wat je dus ziet is dat niet meer die thema's van veiligheid, et cetera... waar het kabinet zo mee, eh, mee wilde, aan de haal wilde gaan... dat dat overheerst. Maar het komende jaar ook zal gewoon die Europese crisis... die economische crisis het belangrijkste thema worden. Dus in die zin begint Rutte een beetje... Uh, erachter komen dat hij natuurlijk in een hele lastige coalitie zit, misschien wel niet in de goede. Ja, ja. En dan wat ook, ook wat de oppositie al Joost, voor het gezegd Felix, zei, ja. uh, is, is van kijk, ze hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord, en het gedoogakkoord... En tot op heden houden alle drie de partijen zich daar heel erg goed aan, aan die afspraken. Het gaat wringen in, in de coalitie plus de PVV als er situaties ontstaan die onverwacht zijn, waarin de twee akkoorden niet voorzien. Nou, dat is deze eurocrisis. Mm -hmm. En zo, hoe langer dat voortduurt, hoe moeilijker dat gaat worden. Frans Timmermans, nou, komt, komt er wel iets nog even plaatsen woord daarover. Ja, daar komt er wel iets bij. De, de, de verhoudingen zijn ook niet gelijk. Uh, Wilders mag uh, ongelimiteerd uh, uithalen naar, uh, naar Rutte, naar de VVD en naar het CDA. Dat doet hij ook voortdurend. Maar die andere kant durft dat niet, omdat ze zo bang zijn... dat Wilders dan het tapijt onder hun voeten wegtrekt, dat ze maar zwijgen over Wilders. En dan in, het in de ogen van het publiek krijgt Wilders dus voortdurend gelijk. Omdat hij ook niet... Ze zijn toch echt gegijzeld, partijen. wat vaak gezegd is? Ja, maar u dat beschrijft is, dat dit is een als politieke ja. Maar ja, dat dat een Maar dat kan toch niet reizeling. eeuwig duren? Dat, dat heeft toch een natuurlijk einde? Dat kan toch niet anders? Mensen uh, die kunnen daar op een gegeven moment toch niet meer tegen? Dat hoop ik dan maar. Ik hoop ook dat uh, Rutte in gaat zien dat uh, Wilders Light... dat hem dat geen uh, verkiezingsoverwinning zal opleveren. uiteindelijk. Dominique? Ja, ik, ik aarzel toch wel. Want vooralsnog zitten de, zitten de akkoorden wel gewoon muurvast. En houden ze zich eraan. Het is precies wat Joost zegt. Pas als het echt onverwacht wordt... als de situatie ook echt veel slechter wordt... Dan pas gaat het echt kraken of piepen. Ja. Of op het moment dat oppositiepartijen op dit soort heel erg belangrijke dossiers... zoals die eurocrisis het kabinet eens een keertje niet steunen. Dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk voor Rutte. Ja. Ja. Maar je moet je voorstellen dat, dat, dat Rutte die probeert nu op zijn manier... verantwoording te nemen voor de toekomst van onze economie. Het is ook heel ontzettend spannend... Wilders gaat gewoon buiten spelen. Die roept allemaal onverantwoordelijke dingen. Die kaputtelt de premier, et cetera. En Rutte kan niks terugzeggen, want dan valt zijn kabinet. Ja, hoe lang kan een man ja. dat volhouden? Ja. Nou, hij zegt wel eens wat terug. Maar het is de toonzetting van Rutte is natuurlijk heel anders dan de toonzetting van, van Wilders. Kijk, op zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag. worden natuurlijk alle uitspraken van Wilders meestal wel aan Rutte voorgelegd. En dan zegt hij: Ik ben het niet met hem eens, uh, punt. En, en dat de... hebben we ook afgesproken dat dat mag. Ja, ja dat we dan dan dat gezegd. dat mag. Ja. En hij doet ja. er altijd heel erg luchtig over. En tot ja. op heden lijkt het hem niet te raken. Maar goed, er kan natuurlijk een moment komen. waarop men binnen de coalitie, of het nou Rutte is. of, of Sibrand van Haars, maar Buma van het CDA. dat het zijn opmerking wel een keer echt aankomt en dat een keer iemand boos wordt. Ja. Maar tot op heden worden dit soort dingen eigenlijk vrij gemakkelijk weggepoetst. Ja, en maar het ja. probleem is ook als je terug blijft fluisteren in plaats van hardop terugpraat. Dan gaat echt negen van de tien Nederlanders zich gaan denken... dat er een hele makkelijke oplossing is voor de eurocrisis. Donder de Grieken eruit, maak een euro en een euro... en we zijn van alle problemen af. Ja. Mm -hmm. Als je dat niet hard tegenspreekt, dan, dan gaat iedereen dat ook geloven. En dan ben je het kwijt, want dan zal je niemand meer overtuigen. Maar we kunnen toch voor verrassingen komen te staan... want ik heb ook wel eens gelezen dat uh, uh, uh, hoe heet het? Mark Rutte ongehoorde driftbuien kan hebben. Dus misschien uh, ontstaat dat een keer. Je weet het maar nooit, toch? <laughs> ja, ik heb het al een keer meegemaakt. Dus uh, nou, misschien. ik het oh, vertel eens. Een keer Kijk aan. Ja, dat debat over, uh, over die uh, helikopter... die die cadeau heeft gedaan en gedacht, Oh, ja, ja. Hoe is met die helikopter? Ja. Hoe zou het daarmee zijn? Ja. <laughs> Die zullen staan te roesten op, op, op de strand. strand. Laat we ja. even nog een laatst nieuwtje meepikken over het CDA. Ja, we hadden het Slangenburgberaad opgericht uh, uh, door uh, ja, 600 CDA'ers... die uh, toch een beetje ontevreden waren over de koers en het profiel van de partij. En dat betreft hier een online gespreksgroep. We hebben daar nu een opvolger van. En die heet christendemocraat.nl. En die hebben de volgende mission statement... Doelstelling is om van de partij weer een beweging te maken. Eén van de belangrijkste stappen hierbij is een nieuw inhoudelijk profiel. Mensen weten immers niet meer waar het CDA voor staat... en willen wij met gedurfde en prikkelende visies... begeleid door discussies op het scherp van de snede verandering inbrengen. Joost Vullings, ferme taal. Wat gaat dit worden? Gaat dit iets opleveren, denk jij? Nou ja, ik zou haast me willen aansluiten. Er is toch genoeg gezegd bij. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel discussiegroepen. Deze onderscheid zich ervan dat je ook als niet cda mag meedoen. en Je gedachten daar mag, mag ventileren. Ja, en wat, wat zeg je dan ook als, als partijvoorzitter Rutte Petoom? Ja, als iedereen die wil discussiëren, moet dat vooral doen. En als er goede ideeën uit voortkomen, dan nemen we die mee. Ja. En ja, ik ben altijd benieuwd, want heel vaak worden de discussies er aangekondigd en zeggen mensen van, we, we, mensen weten niet meer waar het CDA voor staat en we moeten een nieuwe koers. Hm. En dan kan je wel over gaan discussiëren, maar ondertussen gaat het dan heel erg over de discussie, maar wat de nieuwe koers moet gaan worden, dat, dat hoor ik dan niet van Meneer die mensen. Meneer Timmermans, daar ben is ik het wel een, heel benieuwd naar. Is het een ideetje voor de Partij van de Arbeid als het erom zou gaan, mensen weten niet meer waar de Partij voor staat en een nieuwe koers, daar is de Partij van de Arbeid is, zit daar ook een beetje mee? Is het tijd voor een leuke site waar iedereen op kan gaan discussiëren over wat de Partij nu moet? Nou, ik, ik geloof dat die initiatieven, uh, dat er daar heel veel van zijn in de Partij van de Arbeid. En heeft het heeft tot nu toe niet geholpen. Het probleem, het nou, ik denk dat het probleem ook vrij fundamenteel is. En dat je dat niet alleen maar met uh, discussiegroepen oplost. Ja. Uh, er is onlangs een rapport geweest van het uh, SCP geloof ik. Waaruit blijkt dat uh, de middengroepen in dit land het meeste in de knel zitten. Het minst profiteren van overheidsoptreden. Uh, en het is volgens mij niet toevallig dat dat een gegeven is... en dat tegelijkertijd de partijen in het midden het moeilijk hebben. Hm. Dus ik denk dat we eens moeten gaan nadenken over waarom het midden zo leeg wordt. En dat is iets dat raakt de Partij van de Arbeid, dat raakt CDA. het CDA. En dat raakt ergens ook wel de VVD. Want die schuift wel heel erg op in de richting van Wilders. Ja. Dominique van der Heijden, uh, er worden wat namen genoemd... bij die site, oud-CDA'ers, uh, uh, jongere uh, jonge organisatie van het CDA... Paul Schendeling, Jeroen van Velzen. Die zullen toch niet klinkende namen voor het grote publiek zijn. Maar de zogenaamde mastodonten, die missen we. Lubbers, Hannie van Leeuwen, hier is etc. et cetera. Wel Jan Schinkelshoek. Wel Jan Schinkelshoek, Jan Schinkelshoek, Ad dat dat Koppejan, ja, dat, dat zijn... Die is een van de oprichters, oh. overigens. En die, een levend, werkend kamerlid. Dat is inderdaad <lacht> <zo>. <lacht> Nou, ja. nee, ik heb hem, ook hem heb ik net even gesproken. Hij is niet een van de oprichters, maar oh. hij heeft het initiatief steunt hij wel. En hij zegt ook, uh, het, het is eigenlijk aanvullend op wat er allemaal in de partij gebeurt. En hij hoopt ook dat hè, binnen het CDA ze nu een strategisch beraad onder leiding van Aartjan de Geus. Dat, dat die, de, de, hè, die discussie ook zullen meenemen bij hun, uh, bij hun beraadslagingen en zo. Dus ja, hm. het is een beetje vrijheid-blijheid geloof ik hoor, binnen het ja, CDA. Ja, dat vind ik, maar, vind waar, vind ik ook leidt. Hoor, want... Okay. Uh, maar, er is een je ziet ook mensen als, als Koppejan en Ferrier zijn altijd flink in de krant, uh, maar niet in de Kamer. Als het erop aankomt, stemmen ze ja. altijd gewoon mee uh, nou. op basis van wat verhagen wil. Dus ja, ik vind het allemaal niet zo flink. Nou, we gaan even kijken wat voor moos eruit zou kunnen gaan bloeien. De Universiteit van Tilburg heeft een onderzoek gehouden naar het vertrouwen en tevredenheid met het bestuur van Nederland uh, onder de Nederlandse bevolking. Uh, het komt er heel... Eenvoudig op neer. Uh, men heeft overal vertrouwen in ambtenaren, overheid, overheidsbeleid. Maar niet in parlementariërs en niet in politieke partijen. Frans Timmermans. Ja, een duidelijk signaal. Ik denk uh, dat ik dat ook heel erg goed begrijp. Um, ja, ja uh, het Haagse gedoe, uh, daar hebben we het toch allemaal over. Uh, uh -huh. En die in Den Haag. En, uh, ik, de, op, op een site, uh, op, de, op, op YouTube, kun je Haagse les uh, nemen. Ja. En dan vertalen ze politicus in zakkavela. Ja, uh, dus Vella. dat is inmiddels ja. wat, uh, wat het beeld is van ja. politici in het ja. land. En Joost ja, Vullings, dat, het is op zich, dat is op zich niet verbazingwekkend. Want dat hebben we wel eens meer gehoord. Maar wat ik wel verbazingwekkend is... dat er wel een behoorlijk vertrouwenheid, uh, vertrouwen is in en tevredenheid met... het bestuur, ambtenarij en beleid. Dat vind ik opvallend. Ja, nou ja, je ziet vaak in dit soort onderzoeken dat men wel uh, vertrouwen heeft in de, in de instituten... En uh, ja, het beleid wordt kennelijk wel gewaardeerd op dit moment. Maar goed, dat blijkt als je kijkt naar, naar uh, het kabinet Rutte... alle enquêtes over de tevredenheid daarover. Uh, tot op heden, tot zeg, het gestuntel van deze zomer... was iedereen zeer tevreden daarover. Dus wat dat betreft verbazen van het niet. En het bleek wel dat mensen het meest tevreden waren... met het bestuur op lokaal niveau. Nou, dat zat ook het meest dicht bij de mensen. Dat is ook bestuur wat makkelijker kan reageren op de wensen van burgers. Ja. Dus wat dat betreft is het ook wel weer uh, goed te beschrijven. Dominique? Nou ja, wij, wij, ik heb wel eerder ook uh, dit soort onderzoek gezien... van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. En dat komt eigenlijk iedere keer op hetzelfde neer. Het is uh, de, de, eigenlijk het beeld dat mensen heel erg zich van de politiek... zouden aan het afkeren zouden zijn of van de instituten of van de rechtelijke macht. Dat klopt dus niet. Alleen, de mensen uh, die staan ze niet aan. Ze hebben het idee dat die mensen het niet goed doen. Dus het mm -hmm. is tegenstrijdig, maar het is, uh, het is niet iets heel nieuws wat er in het onderzoek staat. Maar wat mij dan wel opvalt is, we hebben Root natuurlijk een, een partij, de, de PVV vergeerd. Geert Wilders, die claimt dus wel te doen wat het volk wil en dat wel allemaal aan te voelen. En ondanks dus met de komst van die partij zie je dus niet dat mensen zich daardoor wel vertegenwoordigd voelen. Dat vind ik dan wel opvallend. Ja, Joost Vullings hoorde u als laatste. Vanuit Den Haag zat daar met Dominique van der Heijden... bij de uh, parlementaire verslaggevers van de NOS. Hartelijk bedankt. En Frans Timmermans, Partij van de Arbeid... Uh, tweede Kamerlid vanuit de studio in Maastricht. Ook bedankt. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. Zometeen na het nieuws. Het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag, Libië. Natuurlijk veel Libië. Zometeen een beetje ander nieuws over pinbetalingen bij de NOS. NS, NOS. NS, kijk dat krijg je beroepsdeformatie. NS, kaartjesautomaten. En het lot van Dominique Strauss-Kaan. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Minister Schultz voelt er wel voor om vrachtwagens vaker een inhaalverbod eh, te geven. Maar dat moet geen algemeen verbod op snelwegen worden, zoals de VVD voorstelt. Ze denkt vooral aan meer wegen of meer tijdstippen. Ook in de Tweede Kamer zijn veel partijen voor verruiming van het inhaalverbod. Spanje gaat in de grondwet een schuldenlimiet opstellen... om het begrotingstekort terug te dringen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een wens van Duitsland en Frankrijk. Die vinden dat alle 17 eurolanden afspraken moeten maken... over het beperken van de staatsschuld. Het begrotingstekort was in Spanje vorig jaar ruim 9 procent... en dat moet dit jaar 6 procent zijn. Bij het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi in Tripoli wordt zwaar gevochten. De opstandelingen zijn de afgelopen uren opgerukt naar de poorten van het gebouwencomplex. De NAVO ondersteunt de opstandelingen, maar is niet van plan om Gaddafi zelf uit te schakelen. En het onweer dat vandaag over Zuid- en Oost-Nederland trok, was volgens weerkundigen zeer actief. In twee uur tijd waren er ongeveer 5000 elektrische ontladingen. Vooral Noord-Brabant en Limburg hadden te kampen met overlast door het weer. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er een 40 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam en Arnhem. Op de A4 is het ook druk, van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevarensveen en Zoete dijk 5 kilometer. Dan de problemen bij Arnhem. Die worden veroorzaakt door stoplichten die niet goed werken... na een ongeluk bij Westervoort. Dat is gebeurd op de N325. Daar staat in beide richtingen 3 kilometer, maar dat is inmiddels ook te merken op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen de knooppunten Grijshoord en Velperbroek 4 kilometer. En verder bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Gorkum 4 kilometer tussen Sliedrecht, Oost en Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En nog eentje in de buurt van Rotterdam op de A20 hoek van holland gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam centrum 3 kilometer.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 NOS Radio 1 met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Zwarte rookwolken boven Tripoli. Het hoofdkwartier van Gaddafi is omsingeld en wordt gebombardeerd... melden ooggetuigen in de stad. Maar Gaddafi heeft zich nog niet overgegeven als hij dat al gaat doen. Onze verslaggevers zijn nog steeds ter plekke in en om de hoofdstad. Libiëkenner Diederik van der Wallen geeft zijn visie op de gebeurtenissen. Een oud-militair Barry Makko gaat in op het type strijd die gaande is in Tripoli. Ander nieuws over een uurtje hoort Dominique Stroos-Kaan... of hij als vrijman het vliegtuig naar Parijs kan nemen. Rond half zes Nederlandse tijd beslist de rechter... of de strafzaak tegen hem wordt geseponeerd. Het Radio 1 het Journaal is er tot half zeven vanavond. Tripoli, de hoofdstad. De situatie blijft onoverzichtelijk vanmiddag. Ja, de dag begon met een grote teleurstelling voor de opstandelingen. Het verschijnen van de zoon van Gaddafi, Saif al-Islam. Hij was een vrij man, dit in tegenstelling tot de eerdere berichten dat hij was vastgenomen. We zijn hier, dit is onze land. Dit is onze land. Dit zijn onze mensen. We leven hier en we die hier. En we gaan winnen. Want de mensen zijn ons dat is waarom we gaan winnen. Look, Look at them, In de the Everywhere. De zoon van Gaddafi. Hij gelooft nog steeds in de overwinning... en zegt juist dat de rebellen in de val zijn gelokt. Safe al-Islam was korte tijd in handen van de rebellen... maar zou vervolgens ontsnapt of bevrijd zijn. Ook zijn er berichten dat hij zijn bewakers heeft omgekocht... en zo weer vrij is gekomen. En de hele dag wordt zwaar gevochten in het centrum van Tripoli. Er zijn berichten dat groepen opstandelingen... Het gebied rond het hoofdkwartier van Gaddafi zijn binnengedrongen... terwijl troepen van Gaddafi delen van het centrum van de stad bombarderen... of in ieder geval bestoken met raketwerpers. De NAVO heeft bevestigd dat ze vluchten blijft uitvoeren boven Tripoli... maar er wordt nauwelijks een detail gegeven... over wat ze daar precies doen of hebben gedaan. Ze blijven herhalen dat ze volgens VN-mandaat... succesvolle acties hebben uitgevoerd om de burgerbevolking te beschermen. NATO and our partners have conducted a highly effective campaign in support of the Libyan people under the mandate of the United Nations Security Council. Ondertussen zijn de opstandelingen in Bengazi in het oosten druk bezig een overgangsregering te vormen. Oman, Bahrein en Nigeria zijn de laatste landen die de raad als officiële vertegenwoordiging van de rebellen hebben erkend. In Turkije heeft de opstandelingen een bedrag van 300 miljoen dollar aan fondsen in het vooruitzicht gesteld. En zometeen hopen wij contact te hebben met onze verslaggever Hans-Jaap Melissen in de stad in Tripoli. Contact nu met Barry Makko, generaalmajor buitendienst. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten wij nog even naar die rol van de NAVO kijken. We hoorden net een woordvoerder van de NAVO. De NAVO is daar om burgers te beschermen. Doet alsof ze onpartijdig is. Maar als je nu de gevechten ziet in Tripoli... dan zouden ze toch ook net zo goed de opstandelingen moeten stoppen met de strijd? Ja, zij rekken het mandaat wat ze van de VN hebben gekregen natuurlijk een beetje op... Uh, ze vallen de Gaddafi-troepen aan omdat die de burgers, uh, de burgerbevolking aanvallen. En dat doen ze dan uh, door, laten we zeggen, de militaire middelen uh, die de uh, Gaddafi-troepen hebben. En daar hoort ook het hoofdkwartier bij. Die vallen ze aan. Dus uh, het past nog wel net binnen het VN-mandaat. En er staan ook opstandelingen te rammelen aan de poort van dat hoofdkwartier. Heeft u het idee dat dit nou een, een goed gecoördineerde actie is die gaande is op dit moment van de NAVO en de opstandelingen? Nou, het wordt wel wat moeilijker voor de NAVO nu, want uh, het gebied wat ze kunnen bombarderen wordt natuurlijk wel kleiner en ze weten beslist niet precies waar de opstandelingen of de rebellen zich bevinden. Dus die coördinatie die je normaal in een in een oorlogsgebied zou moeten hebben. Ik denk dat die niet geweldig is. Dus het wordt voor de NAVO wel wat, uh, wat moeilijker. Maar het gebied, uh, de Gaddafi-compound, is zodanig groot... dat ze het centrum nog wel kunnen uh, bombarderen. Maar ik vermoed dat uh, de, het hoofdkwartier zich diep onder de grond bevindt in bunkers. Dus dat is toch moeilijk om uh, de mensen daaruit te branden, zeg. En misschien is Gaddafi daar niet eens. En dan is de vraag, hoe, hoe moet je nou verder met de strijd? Hoe, hoe moet dit tot een einde komen? Ja, Gaddafi is natuurlijk slim. Uh, dat heeft hij al uh, vele malen bewezen. Uh, ik weet niet of hij in het hoofdkwartier is. Dat, uh, dat zullen we moeten zien. Uh, ik denk wel dat hij in Libië is. Want als hij Libië verlaten zou hebben... Ja, dan zou hij dat zelf als een afgang zien. En hij heeft bij herhaling heeft hij gezegd dat hij Libië niet zal uh, verlaten. En uh, zijn zonen zeggen dat ook uh, trouwens. Dus ik vermoed wel dat hij ergens in Libië is. Of dat in Tripoli is, zelf nog dat weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat hij al uh, zich uh, elders bevindt. Intussen wordt er de stevige vochten in Tripoli. Concentreert zich dat rond het hoofdkwartier. Maar bestaat de kans volgens u dat dit zich kan ontwikkelen tot een wellicht langdurige stadsoorlog? Uh, vanmorgen dacht ik dat nog wel, omdat uh, een aantal wijken nog in handen zouden zijn van de Gaddafi-getrouwen. Maar uh, nu de berichten wat, wat meer doorkomen, blijkt dat eigenlijk alleen maar rond het uh, Gaddafi-compound, dus zeg maar in het centrum van de stad, net uh, ten zuiden van de haven, dat dat het enige gebied is wat overgebleven is. En dat de rebellen eigenlijk de rest van de st uh, stad in handen hebben. En als dat zo is, ja, dan wordt natuurlijk de logistiek... Voor dag, hier getrouwen wordt al erg moeilijk. Dan kun je eigenlijk zeggen dat ze dat uh, niet lang kunnen volhouden. Op zijn hoogst misschien een aantal dagen, maar ik schat zelf uh, ja, binnen een dag moet het toch gebeurd zijn. Want waar is dat afhankelijk voor? Wat is het moment dat ze gaan breken? Ja, kijk, zolang uh, het is natuurlijk in een stad is het altijd moeilijk om te zeggen van we hebben alles opgeruimd. Uh, je kunt uh, op, op gebouwen uh, kun je sluipschutters neerzetten. Dat zijn wel de verhalen. Uh, dat, is ook, dat zijn de verhalen, maar uh, op een gegeven moment moet je daar wel ook een logistiek voor hebben. Ook een sluipschitter die heeft bevoorrading nodig, water, voedsel, munitie. Uh, en dat kun je in een dag volhouden, misschien twee dagen, maar daarna is het echt afgelopen. Dus de, het grote probleem voor uh, Gaddafi en zijn troepen is natuurlijk de, de logistieke ondersteuning, de aanvoer van munitie, aanvoer van voedsel... Natuurlijk zullen ze voorraden gevormd hebben, want ze hebben ook ruim de tijd gehad en ze hebben ook zich kunnen bezinnen op het feit dat ze een keer omsingeld uh, zouden worden. Maar het zal heel erg moeilijk zijn om dat langer dan een paar dagen uit te houden, logistiek gezien. Ja, we weten dat Gaddafi nog beschikt over skutterraketten, maar heeft hij daar in deze fase van de strijd iets aan? Ja, op wie moet je die schutterraketten afschieten? Je kunt dat afschieten op je eigen bevolking. Eh, want die dingen die gaan enkele tientallen kilometers tot maximaal een paar honderd kilometer. Dus je kunt daar geen NAVO landen mee bestoken. Dus wij hoeven daar niet bang voor te zijn. Dus hij kan ze alleen maar binnen Libië zelf afschieten. Ja, en dan moet je kijken van wat zijn de concentraties waar die zich kan, eh, waar die dingen ook kan afschieten. En ik denk dat dat eigenlijk ja, weinig effect heeft. Omdat ook de rebellen, de opstandelingen, zijn geweldig verspreid. Hij zou alleen maar, laten we zeggen, schepen kunnen aanvallen die in een haven liggen. Door daar schutterige raketten op af te schieten. Maar of dat nou zoveel effect heeft, dat weet ik niet. Nee, blijft u even uh, zitten, meneer Makko, want we hebben nu contact mm -hmm. met Tripoli. Daar is onze verslaggever Hans-Jaap Melis. Hans-Jaap, heb jij enig zicht op waar op dit moment precies wordt gevochten? Ja zeker, uh, die compound van uh, Gaddafi, daar komen trouwens nu hele enorme zwarte roodwolken op ja, staan. Ik zit op een wijk, in het wijkje niet Dat is een oneenlijke maar daar maak je goed mee uh, wat daar allemaal aan, aan bommen op uh, valt. Uh, er is al veel zwaartekop geweest in het begin van de dag. En dat is op een gegeven moment gestopt toen de uh, rebellen naar voren gingen dat is natuurlijk ook een beetje een probleem want het uh, Hoe dichter de rebellen op die compound zitten, hoe makkelijker ze natuurlijk ook weer de rebellen zouden kunnen raken. Dat is ook in het oosten van Libië uh, regelmatig gebeurt dat, dat het heel onduidelijk was wie nou wie was. En je vielen ook slachtoffers uh, aan de rebellenkant. Oké okay, ja, de, de verbinding uh, is iets slecht. Ik, ik vat in ieder geval even samen wat je zegt. Uh, uh, want het ik kan een andere lijn, je... als ik die wel zo wel terug, op een andere telefoon, probeer ik. Ja, hoewel je nu heel goed klinkt, moet ik zeggen. Oké. Okay. Want de ja, is, rookwolken, Hans-Jaap, om... die jij ziet, zijn het gevolg van bombardementen vanuit de lucht die door de NAVO zijn uh, uitgevoerd? Nou, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, er gaat van alles dat terrein, die compound in. De bommen van de NAVO, mortiergranaten van de rebellen en wat al niet meer. heel veel verschillende zwaardere wapens die zijn ingedrukt <lacht> explosies de uh, en als achter mij doorgaan. Uh, in ieder geval er, zijn er dus dingen geraakt die zwarte rook uh, geven. En zie jij ook, uh, Hans dat Jaap, dat, pardon, eh, zie jij Hans Jaap ook ja, dat, dat, dat er wordt teruggevochten door uh, getrouwen van uh, Gaddafi? Ik kan het niet zien. Um, het is allemaal heel veel huizen, appartementen, complexen tussen ook. En heel moeilijk om, om hen te zien. Um, maar. Het is in ieder geval duidelijk dat ze dat de rebellen daar een soort, een soort touw omheen hebben gelegd. Zeg maar hè. ze trekken de zaak strak, dat is de bedoeling. De, en, en vanochtend was het allemaal een beetje vaag hier. Hè. De, de, het was heel stil in de stad. Iedereen was bang. Er werd zwaar gevochten ook wat verder van die compound af. En iedereen was ook even bang dat die Gaddafi mensen je terrein zouden winnen. Maar dat verliezen ze dus weer op dit moment. Want het beeld wat je schetst is inderdaad anders dan vandaag. Nu lijkt het er inderdaad op de afgelopen uren. dat de opmars naar die compound echt direct wordt ingezet. Merk je dat ook in de manier waarop de opstandelingen praten? Dat dit zeg maar de echte opmars is naar die plek waar mogelijk Gaddafi zich zou kunnen ophouden? Jazeker. Uh, en het is alleen wel. Ik ben net even een rondje gaan rijden met wat rebellen. Uh, ze zijn dan wel checkpoints aan het innemen, dat is duidelijk. Ze willen die compounds innemen. Uh, maar voor de rest is het wel chaotisch, vind ik hoor. Als het gaat om beslissingen nemen die, uh, ja, welke beslissingen eigenlijk dan ook, dan is er altijd ruzie onderling uh, wie nou eigenlijk dan wat voor het zeggen heeft. Dat schetst ook de, de, de rebellen eigenlijk. Hè. Dat zijn dus zowel oud-militairen als gewone studenten als ja, automonteurs. En die eenheid bewaren in zo'n aanval is heel lastig, want de best getrainde troepen naar voren zijn gegaan. Gaat het verhaal onder de rebellen, de mensen die wat meer cohesie hebben. Maar ja, en dan weet niemand hoe lang dit gaat duren. Het blijft ontploffen achter mij, die rook is er. En niemand weet het en niemand weet het waar Gaddafi is. Ja, want Hans-Jaap, over wat voor communicatiemiddelen beschikken degene met wie jij dan door de stad rijdt? Hoe weten ze wat ze moeten doen? Beslissen ze dat zelf of, of kunnen ze bellen met iemand die hun uh, een commando geeft? Nou, ik werd, we werden net aangehouden door andere rebellen. En toen ontdekten ze dat ik in de auto zat. En dan, oh, een journalist. Daar gingen ze ook ineens moeilijk over doen. Alsof het het oude regime was, noem ik het altijd maar. Want dan, dan mocht dan helemaal niks als journalist. Uh, en, en daar gingen ze echt heel, heel erg ruzie over te maken en het wordtse haven, maar steeds hè. dat is, is journalist. Uh, maar dan gaan ze dus wel bellen naar het hoofdkwartier, in ieder geval mensen die wat voor het zeggen hebben. Sommige mobiele telefoons, die doen het nog wel. En, en daarmee leggen ze dan contact met anderen. Toen werd ik uitgenodigd op dat hoofdkwartier. En omdat ik problemen verwacht heb ik me wel een ander verhaal verteld dan er onderweg gebeurd is. Uh, en ik kon het ook weer gewoon ontsnappen, want ik moest eigenlijk daar wachten op de leider van ja, dit deel van de, van de opstandelingen. Maar, uh, ik geloofde dan niet dat hij dan meteen komt, want er is hij nogal wat aan de andere Dus zijn we zijn weer gauw weggereden daarna. En nu ben ik weer relatief dicht bij uh, die gevechten. Oh, het is nog over een paar kilometer van die wijk, maar dit is uitgestrekte stad, Hans Jaap, dank voor dit moment vanuit Tripoli. We gaan nog even terug naar Berry Makkel, generaal-major buitendienst. Uh, meneer Makkel, werd meegeluisterd naar het verhaal ter plekke in uh, Tripoli. Als we Hans Jaap horen vertellen dat het chaotisch is, de opmars van uh, de opstandelingen... dat hij ruzie ziet, dat het logistiek een chaos is... dat hij niet een echte eenheid ziet qua strategie om op te rukken naar die compound... hoe, hoe, hoe serieus kan dat een belemmering zijn in, in die cruciale slotfase? Ja, dat is natuurlijk het maakt het wel heel erg moeilijk. Maar aan de andere kant moet je zich wel voorstellen... zo'n compound is uh, een kilometer bij anderhalve kilometer uh, groot. Dus dat is een groot gebied. Uh, eruit ontsnappen uh, nu op dit moment is niet meer mogelijk. De NAVO blijft uh, bombarderen. Althans, uh, die indruk heb ik. Het is wel moeilijk door de rook heen om te kijken waar je wat moet gooien. Want het zijn alleen maar precisiebommen die daar uh, gegooid mogen worden. Dus geen tapijt van bommen, dat gaat niet. Uh, het maakt het moeilijk, maar daar, daar staat wel tegenover dat uh, degenen die daar binnen zitten en die zich moeten verweren, hè, dus de Gaddafi getrouwen, ja, die hebben ook geen enkele kans. Uh, ondanks de, de chaos buiten bij de rebellen, uh, ja, zal op een gegeven moment zal er wat moeten gebeuren wat dan? en zullen ze opdringen. Dus ik, ik denk zelf uh, dat, uh, we hebben al eens meer gezien... dat er is geen eenheid in leiding bij de rebellen. Het feit alleen al dat we berichten krijgen dat de zoon vastgenomen is... en later blijkt het niet zo te zijn. Dat, dat geeft al aan dat er geen eenduidige commandostructuur is... Maar daar staat wel tegenover dat uh, ja, het, het is ingesloten... en er is geen ontsnapping meer mogelijk. En het is nu een kwestie van tijd en uitroken, zeg maar. Meneer Marco, na vijven spreken wij verder met u. Contact nu met ja. Chris Ossendorf, onze correspondent in Brussel. Chris, de NAVO komt ook iedere dag met mededelingen... over de strijd in, in Tripoli en rondom Tripoli. Wat is vandaag de mededeling van de NAVO over deze fase van de strijd? Ja, er is hier zojuist op het hoofdkantoor van de NAVO een, een persbriefing geweest. Ik was daarbij, en eigenlijk kun je de opluchting een beetje proeven daar. Het is natuurlijk een ontzettend moeilijke, langzame, veel te lange strijd geweest. En de NAVO kan nu eindelijk zeggen, het is een zeer effectieve uh, operatie geweest. We hebben uiteindelijk bereikt, of we lijken nu bijna te bereiken... wat we al die tijd hebben gedaan. Dus iedereen die de afgelopen maanden ongeduldig is geweest... heeft gezegd, de NAVO doet het niet goed genoeg, doet niet genoeg. Die wordt nu in het ongelijk gesteld, dus daar is de NAVO echt opgelucht over. Tegelijkertijd hoor je ook mensen zeggen dat er NAVO-militairen zijn die uitleggen... ja jongens, als we, als we hadden gewild, hadden we het veel sneller kunnen doen. Maar we hebben bij wijze van spreken met de handen op de rug moeten vechten... met een beperkt mandaat. Het was alleen maar de bedoeling om de burgerbevolking te beschermen. Veel meer mochten we niet. Ja, we hebben gezien dat dat mandaat is opgerekt tot over de grenzen heen. Dat het steeds meer erop ging lijken... dat de NAVO de luchtmacht werd van de opstandelingen. Is het ook wel geworden? Blijft de NAVO nog steeds ontkennen? De NAVO zegt tot op vandaag... nee, het enige wat we hebben gedaan is het beschermen van de burgerbevolking. Dat lijkt nu toch wel zeer effectief te gaan worden. Behalve dat de NAVO de woordvoerders nu ook nog steeds zeggen... ja, jongens, hoe lang het gaat duren, kunnen we nog steeds ook niet zeggen. Het kan nog dagen duren in principe. We weten op dit moment niet waar Gaddafi zit... De NAVO lijkt het in het verleden wel te hebben geweten... hoor, dat ze af en toe wel het idee hadden, nou, hij zit daar of daar. Maar het, het, het, het gangenstelsel bij die compound... de bunkers die talloos zijn in Tripoli... Uh, hij kan zich overal verstoppen. En daarom zegt de NAVO voor de zekerheid... maar het gaat ons niet om Gaddafi. We weten niet waar die zit, we weten niet of die gepakt wordt. Dat moeten de Libiërs zelf uitmaken. En eigenlijk zegt de NAVO nu, Gaddafi is niet relevant... want voor het politieke proces wat nu op gang gaat komen is die man uh, in ieder geval niet relevant. Ja, Gaddafi is niet relevant, zeggen ze. Het maakt niet uit waar hij is. Aan de andere kant, wat is dan het einddoel van de NAVO? Wanneer vindt de NAVO dat de missie geslaagd is? Dat is toch pas als Gaddafi weg is met zijn troepen? En dan nog niet, want uh, dan nog is er een probleem. Er zijn Gaddafi-aanhangers en het is echt de vraag... wanneer de Gaddafi-aanhangers de wapens neer gaan leggen. Uh, we hebben ook nog Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Stel dat Gaddafi in Tripoli wordt gepakt... maakt de NAVO zich nu al zorgen over wat er dan in Sirte gaat gebeuren. Want daar zitten nog heel veel aanhangers van Gaddafi. Stel dat die zich niet overgeven. Stel dat uh, de opstandelingen dan Sirte onder vuur gaan nemen, gaan bombarderen. Wat doet de NAVO dan? de NAVO heeft als opdracht om de burgerbevolking te beschermen... dan zou in principe de NAVO die opstandelingen moeten gaan bevechten... Uh, nou ja, Iedereen is daar nu over aan het denken, aan het schaken. Wat moet er dan gebeuren? Uh, en, en de NAVO is eigenlijk ook wel een beetje klaar met deze missie. Het is zwaarder geweest dan ze van tevoren hadden gedacht. De NAVO is eigenlijk op het einde van hun Latijn. Er is geen geld meer, er is geen munitie meer... er is geen wil meer om daardoor te vechten. Dus wordt er nu gezegd, de landen die nu hebben gebombardeerd... die zijn wel eventjes klaar... als er straks een soort overgangssituatie moet worden gecreëerd... waar natuurlijk naar de NAVO wordt gekeken... En dan hopen ze hier in Brussel een beetje dat de landen die tot nu toe uh, zich hebben gedrukt, Duitsland bijvoorbeeld, dat die een wat nadrukkelijke rol gaan spelen, omdat het dan wat anders wordt. Hè. Dan wordt het meer misschien op verzoek van een nieuwe autoriteit in Libië, en dan krijgt de actie, de operatie daar een heel ander karakter. Chris Olsendorf vanuit Brussel. Zometeen na vijf meer over Libië, dan spreken we onder andere met Diederik van der Wallen. Hij is een vooraanstaand libië en adviseert vanuit Amerika de Verenigde Naties over Libië. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tijd voor het weer, Willemijn Hubert. Willemijn, het heeft behoorlijk gespookt in met name Brabant vandaag. Hoe erg is het er daaraan toegegaan? Uh, ja, behoorlijk erg. Het waaide natuurlijk heel erg hard. Veel windstoten. was ook wat hagel, maar er kwam vooral heel erg veel neerslag naar beneden. En lokaal viel in Brabant meer dan 40 mm. Dus je kan je voorstellen dat het leidt tot ondergelopen straten en kelders. En nou, alle problemen die er verder bij komen kijken. Ja, en uh, is, er, is er vanavond ook nog noodweer te, wachten, te maar, verwachten? Ja, de ergste buien zijn nu eigenlijk het noordoosten van het land uitgetrekken. Het ziet er op de radar ook even rustig uit, maar nou, schijnbedriegt zou ik haast willen zeggen. Want er is nog steeds uh, vanmiddag en vanavond wel kans op een aantal pittige buien. Maar wel een stuk minder dan, uh, dan dat er vanochtend en vanmiddag uh, geval is. Zeg, en we hebben inmiddels vier weerwaarschuwingen gehad in zes dagen. Dat, dat gebeurt niet zo vaak. Nee, dat klopt. Dat gebeurt niet zo vaak. op, op zich. Gebeurt gebeurt het weer natuurlijk wel vaker. Dat, dat hoort gewoon bij de zomer. Het is warm en vochtig en dan kunnen dit soort buien gewoon ontstaan. Maar veel vier keer achter elkaar in korte tijd, dat is de, ja, toch redelijk ja. ja. En komt de zomer nog wel een beetje terug? Um, op zich wel. Donderdag en vrijdag kunnen we ook nog wel een aantal buien verwachten. Morgen is het even wat rustiger. En vanaf het weekend wordt het wat droger en ook rustiger, maar wel weer wat koeler. Willemijn Hubert was dat, met het weer dus. 65-plussers vallen vaak en dat komt mede omdat ze te weinig bewegen. Consumentenveiligheid start daarom de campagne Mag ik deze dans van u? In het hele land worden dansfeesten voor ouderen gehouden onder deskundige begeleiding met als doel meer bewegen. Dat begon vandaag in Weesp. De hal van het gemeentehuis in Weesp het ziet er wat bijzonder uit vandaag. Dansende paren op de vloer, de marmeren vloer. Grijze hoofden, mannen en vrouwen en een podium met een orkest. Bewegen en ze hebben pret. Het zag wel professioneel uit wat jullie deden. Nou, we houden alle twee erg van dansen. Dat scheelt ook wel, hè? Ja, hè? Doe maar wat hoor, stel het even voor. Nou, ik vond van niet. En helpt het tegen vallen, dat is even de vraag. Ja beweging is altijd goed, hè? Ja. Ja. 70. 74. Ja. ja. Maar de volgende dans komt eraan, geloof ik, hè? Ja, nee. dus je gaat weer. We dat gaan we in de benen. Ja, <laughs> we ja vroeger wel. Ja, we zijn niet de jongste meer, natuurlijk. Dus, ja, het wordt allemaal een stukje minder, hè? Maar denkt u dat het helpt tegen vallen? Want dat is eigenlijk het idee erachter. Ongetwijfeld. Alles wat je beweegt, altijd. Help altijd tegenvallen. Ik ben altijd bezig, ik beweeg altijd. Dus ik ben ook niet bang om te vallen. Mensen die de hele dag niks zitten te doen, die worden buiten dat ze stijf worden. Dat Zijn ze een beetje bang? Ze worden bang om te vallen. Dus alleen nog door in beweging te blijven, hoe langer je dat volhoudt, hoe mooier het is. Kees Meijer van Consumenten en Veiligheid. Er wordt flink wat gevallen, heb ik gezien. En ook nog met vervelende afloop. Ja, 72.065-plussers die in de ziekenhuizen worden behandeld, 1800 die overlijden er. En waar we vooral naar kijken zijn de 11.000 huidfracturen, want dat leidt vaak ja, tot extra mantelzorg of opname in een verpleeghuis. Nou zeggen jullie, dansen, dat is de oplossing. Alleen, eh, dat lijkt me een beetje vreemd, want als je een beetje stram bent, dan loop je met het dansen nog het risico dat je wat breekt ook. We weten dat de meeste ongevallen gebeuren omdat de spierkracht vermindert, omdat de balans afneemt en omdat de mobiliteit terugloopt. Dus wat moet je dan doen? Meer bewegen. Maar die boodschap kunnen we niet verkondigen aan ouderen, dat weten ze wel. En ze willen ook niet al de lastiggevallen worden met het meer bewegen. Nou, uit ons onderzoek bleek dat dansen, dat vinden ze allemaal leuk, dat kennen ze ook nog van vroeger... Uh, dat is iets ook waarvan ze zeggen, van, ja, als dat nou werd georganiseerd... kunnen we onze kinderen en kleinkinderen meenemen. Het, het verbindt ook nog eens een keer generaties. En we moeten dat dan faciliteren. Nou, dat gaan we nu doen. We beginnen nu met een promotiecampagne in twaalf provincies om intermediaire organisaties die in direct contact staan met ouderen om die te motiveren dit te organiseren. En in oktober proberen we heel veel dansfeesten te hebben waar mensen een halve dag een hele dag of een avond met elkaar zijn en leuke dingen kunnen doen. Maar wat gaat u nou doen straks als in al die provincies blijkt dat de een naar de ander vreselijk geblesseerd raakt? Ja, dat is iets dat hoeft helemaal niet. Als je maar wel mensen erbij hebt, bijvoorbeeld mensen van dansscholen, die weten hoe dat gedaan moet worden. En dat je dus ook mensen erbij hebt van sportorganisaties, die bijvoorbeeld zeggen: van nou laten we eerst even beginnen met een voorbereiding voordat we gaan dansen. Een warming up. Je bent wel een waaghals, hoor, en staat u met uw jasje te wapperen. hebt u het warm gekregen? Hartstikke warm. Ja. ja. Maar u maakt allemaal van die tussenpasjes. Dadelijk valt u. En hoort dat niet? Ik, ja, dat u niet valt, dat hoort niet. Ja. Eigenlijk kan ik helemaal niet dansen. Uh, ik kan het niet thuis een verstand brengen. Lukt hem niet. Maar bent u niet bang dat hij valt? Nee, hij valt niet. Nee. nee. Maar helpt het tegen vallen? Dans. Ja, dat helpt tegen vallen. Het is goed stelen bij je botten stelen gewoon. Ja. ja. Heb nou zijn jasje zelfs uitgedaan. Ja. Mag ja. dat? Show up. Rudy van Rijswijk was bij de dansende ouderen in Weesp. Na vijf uur vanzelfsprekend meer nieuws uit Libië. We spreken met Thomas Erdbrink, die met een aantal opstandelingen dicht in de buurt is gekomen van het hoofdkwartier van Gaddafi. Voor de laatste ontwikkelingen vanzelfsprekend op onze site nws.nl. Daar wordt van minuut tot minuut bijgehouden wat er zich uh, voltrekt rondom dat hoofdkwartier in de Libische hoofdstad. En natuurlijk wat ook andere media melden. Los van de verslaggevers die wij hebben. We spreken met Libië-kenner van de Wallen, een Belg die in de Verenigde Staten eh, onder meer de Verenigde Naties adviseert over de landen. Tot na vijf uur. Vanavond BNN Today. Ik denk ook dat de kans niet zo heel groot is... dat plunderend rijtuig in Hans Ubbing pakken rondloopt. Dat denk ik ook niet. Vanavond om half negen op Radio 1. Of ze hebben het net geplunderd, dat kan ja, natuurlijk vlug. wel. Luister en kijk mee op radio1.nl. Waarom? Ja, gewoon omdat het uh, dikke dubstep is. Ja, dus het is een gewoon dikke dubstep. Ik word er helemaal knettergek van. Ja, is fantastisch, hè. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Daar beantwoorden wij bovendien iedere dag de 10 meest gestelde vragen. Ook die van u. Wij zijn Robeco, die investment engineers. Waan je miljonair en boeken winterzonvakantie naar Dubai. Zon, zeestrand en eindeloos shoppen met allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegens vroegboekers, vliegen voordeliger. Arke.nl, dacht het wel. Horens, het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals. Bijvoorbeeld de vele extra's op de Honda Civic Hybrid. Kies voor de Black Mode of Business Mode uitvoering met een voordeel oplopend tot wel 3800 euro. Of profiteer van 3500 euro extra inbrauwpriemie en een gratis iPad 2. Kijk voor meer nazomerdeals op honda.nl en kom naar de Honda dealer. Ieder uur.